Jennifer Okulun met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni heeft in Noord-Italië de gebieden bezocht... die afgelopen weken zijn getroffen door overstromingen. Ze is vandaag eerder teruggekomen van de G7-top in Japan... om de hulpoperatie te leiden. Meloni bezocht een aantal steden in de regio Emilia-Romagna... waar ongeveer 36.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel achterblijvers daar zitten nog zonder elektriciteit. Door de overstromingen zijn 14 mensen omgekomen... Inmiddels regent het niet meer in het gebied. Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben hulp aangeboden. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje in Kroatië... zijn drie Nederlanders omgekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het toestel verongelukte gistermiddag door nog onbekende oorzaak. Het is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. De vijftiende etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Brandon McNulty. De Amerikaan reed al vroeg in de etappe in de kopgroep en won de sprint. Bauke Mollema, die ook mee reed in de kopgroep, finishte als vierde. Morgen is het een rustdag in de Giro. Dinsdag staat een bergrit van 203 kilometer op het programma. De Fransman Bruno Armiraai draagt dan opnieuw de roze Leidertstrui. Het is PSV vandaag niet gelukt om de tweede plaats in de eredivisie veilig te stellen. Tegen Herveen werd gelijk gespeeld met 3-3. Ajax won wel met 3-1 van FC Utrecht. En PSV moet daardoor volgende week minimaal een punt halen in de uitwedstrijd tegen AZ... om zeker te zijn van de tweede plaats. Landskampioen Feyenoord versloeg FC Emma met 3-1. En als de Rotterdammers volgende week ook winnen van Vitesse... komt Feyenoord op 85 punten. Nooit eerder scoorden ze zoveel punten in een jaar... waarin ze landskampioen werden. Het weer, zon en stapelwolken. Vanavond in vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel en neerslag. Morgen wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging op de A10. Watergasmeer compleet tussen Amsterdam over Amstel en Kroponten. Nieuwe meer drie kwartier over vijf kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee, Zandvoort zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1543. Mijn naam is Ben of Weugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met Fiona Joe Hawkins en Rebecca Daniel. Zij maakten samen het album To The Wind. Daarna komt Hanco. Dat is een artiestennaam van Hendrik. Hendrik komt uit Scandinavië en die maakt het album Freedom. Ja, ik heb drie nieuwe albums en drie nieuwe, nou gewoon nieuwe singles. En de eerste is van James Asher, onze sympathieke Engelsman. Egyptian Hallo, Dat maakt hij het een mooi, wat ritmisch, ja een beetje slow ritmisch nummer. Dan gaan we in, terug in de tijd met, uh, eens even kijken, Pravoole natuurlijk. Uh, Pravoole met Selva Sagrada. En een prachtig album is van Brothers van Will Eckerman, Jeff Oster op Vlughorn uh, en Tom Eaton. En eens even kijken. En dan ook nog een mooi album van Tom Moore en Tim Sado, Looking for the Timeless. En nou goed, allemaal mooie, mooie albums. Oké, okay, um, ik laat je los. Ik ga er lekker ook voor zitten. En ik wens je heel veel luisterplezier. This is Eric Bicalis, and you're listening to the sounds of peaceful radio.